4 uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws en Co. Nu de uitbreiding van Airport Lelystad met een jaar wordt uitgesteld... maken ondernemers zich zorgen. Komt van uitstel misschien ook afstel. En dieselauto's mogen straks in Duitsland... mogelijk de binnensteden niet meer in. Hoort u straks meer over. Nu eerst het NOS Journaal met Mark Hokke. Het Universitair Medisch Centrum in Utrecht krijgt als eerste ziekenhuis... een psychiatrisch verpleegkundige op de spoedeisende hulp... Volgens de artsen krijgen psychiatrische patiënten met ook een lichamelijk probleem nu niet de zorg die ze nodig hebben. Artsen op de bestaande psychiatrische afdelingen hebben te weinig aandacht voor fysieke problemen. En op de gewone afdelingen is er te weinig aandacht voor psychische klachten. De psychiatrisch verpleegkundige gaat patiënten gedurende het hele ziekenhuisverblijf begeleiden. Het gaat in eerste instantie om een proef van vier maanden. GroenLinks en PvdA komen met een initiatiefwet waardoor het voor huisartsen mogelijk moet worden om de abortuspil te verstrekken.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 De Amerikaanse dominee Billy Graham is op 99-jarige leeftijd overleden. Hij werd beroemd door zijn televisiepreken en bijeenkomsten. We we We we Naar schatting bereikte Billy Graham meer dan 200 miljoen mensen met zijn opwekkingsbijeenkomsten. Wethouder Joop Palmen vormt geen hoog en ernstig integriteitsrisico... voor de gemeente Brunsum. Dat concluderen twee hoogleraren die een opdracht van de gemeenteraad... de integriteit van de omstreden wethouder opnieuw onderzochten. KLM is zeer ontstemd dat afspraken over de opening van Lelystad Airport... niet worden nagekomen. Minister van Nieuwenhuizen maakte vanochtend bekend... dat de luchthaven op zijn vroegst in 2020 opengaat... in plaats van volgend jaar. En KLM wil daarom dat er vaker mag worden gevlogen van en naar Schiphol...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 Zo'n 240 Noorse gedetineerden werden daarom in de gevangenis in Veenhuizen ondergebracht. De dienst justitiële inrichtingen vindt het jammer dat Noorwegen het contract niet verlengt. Het is niet duidelijk of het besluit van Noorwegen gevolgen heeft voor de gevangenis in Veenhuizen. Minister Dekker gaat dat onderzoeken. De gemeente Amsterdam vernoemt het stadionplein voor het Olympisch stadion naar Johan Cruijff. Amsterdammers zijn er blij mee omdat ik vind dat Johan Cruijff een buitengewoon uh, inspirerende Amsterdammer was. Ik vind het niet origineel. Als je Amsterdammer bent, dan hou je van voetbal, van Ajax en dan van Johan. Ja, word er gewoon bij. De naamsverandering gaat in als de nieuwe straatnaamborden zijn onthuld. Voor het stadionplein is gekozen omdat Ajax in de jaren 70... zijn internationale wedstrijden in het Olympisch Stadion speelde. Het weer droog en zonnig en het is een graad of vijf. Later vanavond en vannacht vriest het 2 tot 5 graden. Morgen schijnt opnieuw volop de zon en wordt het weer een graad of vijf. vrijdag en in het weekend wordt het kouder. We kijken eruit. De verkeersinformatie. Dit is mooi. Uh, aan het begin van de spits uh, wordt het op een aantal wegen al behoorlijk uh, druk. En dat komt onder andere door ongelukken. Zoals op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen de Meeren en Bodegraven staat 11 kilometer. De ook is dicht. De vertraging is een half uur. A16 van Breda naar Rotterdam staat voor de Drechttunnel file. De rechter tunnelbuis is daar dicht. Je moet dus door de andere tunnelbuis vanwege schade aan zo'n zo uh, matrixbord... waar zo'n rood kruis af en toe op komt te staan. Uh, de vertraging is daar een kwartier. A67 eindhoven Vellen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 Ook de leukste kinder- en familieconcerten. Bekijk het aanbod op concertgebouw.nl/familie. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje dat download je op kansfonds.nl.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 NOS NTR. Ik laat me niet opjagen. De uitbreiding van Lelystad Airport is 1 april 2019 niet realistisch. Met zeker een jaar uitgesteld. Waar het vertrouwen geschonden is, wil ik proberen om dat stap voor stap weer terug te winnen. Het kabinet stelt de uitbreiding van Lelystad Airport uit. Welke gevolgen heeft dat voor ondernemers bij Lelystad volgens en diesels, wat dit soort oude stinkbakken tot de bijna nieuwe... zijn straks mogelijk niet meer welkom in de Duitse steden... vanwege de dodelijke uitlaatgassen. Stikstofdioxide, vast 13.000 sterben jedes jaar in Duitsland daaraan, viermaal meer als door verkeersunfellen. Lara Rensen. News and Go. Morgen is in Duitsland het moment van de waarheid voor dieselauto's. We nemen u alvast mee. En vandaag dus dat besluit over Lelystad Airport. Mark Robin Visser is bij het vliegveld. Hoe reageren ze daar op het uitstel van de opening? Als je met de auto richting vliegveld Lelystad rijdt... dan zie je dat hier aan alle kanten rondom dat vliegveld gewerkt wordt. Je kunt het ook op de achtergrond wel horen, denk ik. De baan is verlengd, er wordt hier een terminal gebouwd. Dus je kunt je voorstellen dat de ondernemers... die hier rondom dat vliegveld gevestigd zijn... op z'n zacht gezegd not amused zijn met het nieuws van vandaag. Nou, dat hoor ik straks van jou, Mark Robin. En ook goed nieuws voor eh, Nederlandse ouders vandaag. Het zwangerschapsverlof voor partners gaat fors omhoog. Dat nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de negenmaandenbeurs... waar anders in Utrecht. Verslag even Marleen de Rooijen was daarbij. Zijn eh, de papa's en andere ouders tevreden? Ja, de heren en dames die ik vandaag in ieder geval gesproken heb... Uh, zijn zeker enthousiast. Op de 9-banenbeurs was vandaag een speciale papaklas georganiseerd. Daar worden vaders en spee voorbereid op het ouderschap... in hoeverre dat natuurlijk mogelijk is. Maar er wordt een uh, poging gedaan met een zeer speciale gast vandaag... minister Koolmees van Sociale Zaken. En hij kwam de deelnemers vertellen dat er uh, nieuwe wetgeving aankomt... waardoor de partners straks langer thuis kunnen zitten... zes weken betaald thuis kunnen blijven... mits ze daar zin in hebben natuurlijk. Maar de deelnemers van de papaklas vandaag, waren in ieder geval zeker enthousiast. We horen straks van Marleen. In Nigeria is opnieuw een grote groep schoolmeisjes ontvoerd. Dat vertellen meerdere getuigen. In 2014 kidnapte de islamitische terreurgroep Boko Haram... in hetzelfde gebied 270 meisjes. Misschien weet u dat nog, correspondent Koert Lindeijer. Koert, wat vertellen getuigen over deze laatste massale ontvoering? Het gaat om het dorpje Dapsi. Dat is in de deelstaat Jobo in Noordoost-Nigeria. We weten dat de school waarschijnlijk onbeschermd was... toen maandagavond de aanvallers van Boko Haram daar toesloegen. De onderwijzers zijn toen weggevlucht met een aantal leerlingen... en pas toen hebben zij contact kunnen opnemen met de autoriteit... en toen pas kwam het leger. Nou, Toen was het dus al veel te laat. Een meisje vertelde hoe zij zag dat haar Vriendinnen uh, werden weggevoerd uh, huilend uh, in een aantal vrachtauto's... door Bokaram en hoe die vriendinnen van haar te vergeefs om hulp uh, uh, riepen. Pas in de loop van gisteren werd er vervolgens duidelijk... dat er heel veel meisjes nu zoek zijn. Vermoedelijk tussen de 60 en 100 zijn weg. En die 270 meisjes hè, die destijds euh, de meisjes van Chibok in 2014 zijn ontvoerd. Hoe gaat het daarmee? Ja, het, het is natuurlijk uiterst ironisch dat we daar het nu over moeten hebben... want deze ontvoering nu in Dapshi die lijkt heel erg op die ontvoering in 2014 in Chibok. In Chibok. Uh, inmiddels zijn daar 170 van die meisjes die zijn terug. Veelal de onderhandelingen waarbij uh, losgeld is uh, betaald. En er zijn er nog een kleine honderd in handen van Boko Haram. Uh, maar, en dat, dat vergeten we wel eens... de meisjes van Chibok die kregen heel veel internationaal aandacht, mede vanwege Michelle Obama, de vrouw van, uh, van de Amerikaanse president. Maar behalve die meisjes van Tibok zijn er natuurlijk nog honderden, duizenden vermoedelijk in handen van Boko Haram tot op de dag uh, van vandaag, onder wie heel veel kinderen. Mm -hmm. En wat het nu ook bemoeilijkt is dat de autoriteiten de nieuwe ontvoering ontkennen. Uh, spreken meerdere getuigen tegen. Wat, wat zit daar nou achter? Dat is, dat is inmiddels veranderd, moet ik zeggen. In het laatste okay. half uur heeft de regering toegegeven... dat er 50 meisjes uh, zoek waren. Maar tot een uur geleden, inderdaad, uh, werd ouders verteld... in Dabchi, door de autoriteiten, geef hier geen rugbaarheid aan. Nou ja, dat is natuurlijk toch, denk ik... omdat de overheid uitermate opnieuw hier in grote verlegenheid wordt uh, gebracht. Uh, omdat ze maar niet in staat zijn... hoewel de re het regeringsleger, dus Boko Haram... echt hele stevige tegenslagen heeft uh, toegebracht. Maar het, de overheid is er niet, slaagt er niet in... om de laatste, vermoedelijk honderden Boko Haram... die nekslag toe te brengen. Boko Haram blijft uh, doorgaan met dit soort uh, ontvoeringsacties. Koerd-Lindeijer, dank 12 minuten over vier. Met de verkiezingen in aantocht willen steeds meer gemeenteraden... inwoners betrekken bij lokale politiek. Ook de gemeente Waard experimenteert ermee. Het is niet voor de eerste keer trouwens. Twee jaar geleden riepen ze burgers op om hun ideeën voor de gemeente te delen. Tijd voor ons om eens te peilen wat er van die plannen terecht is gekomen. De nieuws en op het plein van het gemeentehuis in Waard. Nadia Moeseïd. Wat voor ideeën hebben mensen toen ingediend? Er zijn een aantal uh, ideeën ingediend. Onder andere uh, voor verkeersveiligheid. Dat is uh, ook nog steeds in leven. Daar hebben we ook iemand voor in de bus zitten. Althans, het, het forum wat er uitgerold is, is nog steeds uh, actief. Uh, er is een servicepunt ontstaan voor vrijwilligers. En, en, maar er zijn ook ideeën voor een uh, bruisend stadshart. Daar zijn ook allerlei uh, dingen voor, over, ja, voor gerealiseerd. Uh, maar ook ideeën om uh, burgers meer met elkaar te verbinden. Goed, in de bus zit uh, onder andere Roel de Jong. Jij bent een van de initiatiefnemers van het Verkeersforum. Forum. Dat klopt. ja. Uh, wat vonden jullie in de eerste instantie van dat de gemeente met dit initiatief is gekomen om de burger en de politiek meer bij elkaar te brengen? Een heel goed uh, initiatief. Voor mij persoonlijk ook wel uh, gepensioneerd, hondo. Dat dus... <lacht> nou, klinkt niet heel optimistisch. Nou, maar dan heb je tijd. <lacht> ja, oké, zo bedoel je het. Om wat te gaan ja. doen. Ja. En uh, ja, eigenlijk heb ik op een laat moment pas voor de verkeersveiligheid gekozen. Uh, en, en we zijn nog steeds bezig om een hele lange lijst die we meekregen om daar uh, wat mee te doen. Ja, om nog meer punten om te verbeteren. Ik ga even naar uh, een van de andere gasten, Karin van Nimwegen. Uh, je was ook in eerste instantie betrokken. Wat, wat vond jij van het initiatief? Ik vond het een goed initiatief. Vooral omdat ik vind dat erin, als, als moeder van twee puberdochters... Uh, vind ik dat er een heerlijk waard gewoon te weinig is... voor de groep van 12 tot 18 om te kunnen uitgaan zoals ik dat zelf vroeger kon. Alsof ik al heel oud ben. Maar uh, Helaas heeft mijn idee de top 10 niet gehaald. Dus ik, euh, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik weinig dingen merk van de top 10 die er toen wel uitgekomen is. Maar ja. dat kan er ook mee te maken hebben omdat het niet superveel mijn aandacht heeft gehad. Ja, want er is op een gegeven moment is er dus een, een top en, 10 uitgerold van plannen die... Uh, die uitgewerkt zouden ja, gaan worden die, door de gemeente ja. en, en werkgroepjes en ja. Ik, ja, ik persoonlijk heb er weinig van gemerkt. Ja, uh, Marita Zwemmer, een van jouw ideeën is ook in die top 10 gekomen. Bruisend stads, stadshart. Ja. Uh, wat, wat hebben jullie precies gedaan? Wat, wat wilden jullie in eerste instantie? Nou, uh, ik woon zelf heel dicht bij het uh, stadshart. Dus ik dacht, het mag wel wat meer bruisen. En het mag wel wat meer een hart zijn. Een gezellige plek waar je bij elkaar komt. Dus een van onze eerste punten was, breng wat meer groen aan. En bomen, ook op de boulevard naast middenwaard wat meer groen. En bomen, en dat is ook eigenlijk al meteen gebeurd. Zo, mak zo makkelijk. Zo makkelijk is dat. En, en, en hoe ging dat dan? Heb je een, een, een lijstje ingevuld van alsjeblieft? of, of moest er... Nee, wij hadden op een dag dat we... We hebben de microfoon goed onder je mond houden. Oh ja, ja. Ik, op een dag... We hebben nog een avond hier ook in de gemeente gehad. Van, we zijn samen als groepje bij elkaar gekomen. We hebben ideeën gedaan. Toen hebben we daar maquetten van gemaakt. En dat ook hier... In het gemeentehuis is dat allemaal tentoongesteld. Zodat ook al iedereen van de gemeente kon bekijken wat we bedacht hadden. En we hadden een contactpersoon bij de gemeente. En zo is het uh, gegaan. En, we, we, gaan, we gaan hier zo meteen over verder praten met ja. jullie. Om uh, kwart voor vijf. En dan schrijft ook de burgemeester aan Bert Blazu. Uh, straks, straks meer over wat terecht nog terechtgekomen is. Dankjewel. Inwoners en lokale politiek. Straks meer dus in de Nieuws en Kobus vanuit... Uh... Ja, muziek mag straks, wat mij betreft. Zullen we eerst eventjes naar de verkeersinformatie gaan kijken of het lukt? Dennis mooi, zit vast al klaar. Ja, zeker. Hoeveel zeker. files heb je, Dennis? 29, 115 kilometer bij elkaar opgeteld. Nou, wat dat betreft zitten we gewoon precies op schema. Maar op een aantal wegen heb je wel behoorlijk wat vertraging. Zoals er bij Amsterdam een ongeluk gebeurd op de A10 West... richting de A10 Noord en de A8. De tunnel is dicht in de noordelijke richting. Je moet helemaal omrijden via de zuidkant en de noordkant van de stad. Dus uh, door de tunnel. A12 van Utrecht naar de Den Haag tussen de Meer en Nieuwebrug. Een half uur vertraging door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En bij Dordrecht ook problemen op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Um, de rechterbuis van de Drechttunnel is dicht. En uh, dat uh, levert je 20 minuten vertraging op. Kan ook omrijden via de A59 en de A27. We Tot met uh, heen Nauw van zijn binnenkort te verschijnen nieuwe album. En de eerstvolgende gelegenheid om hem live te zien in Nederland is uh, op 19 april. En dat is in Tivoli, Vredenburg. Die minuten voor half vijf in Friesland begint langzame soort van schaatskoorts te ontstaan. Want vanaf dit weekend geldt op een aantal vaarwegen een vaarverbod. Laten we maar eens schakelen met de provincie. Gedeputeerde Sietke Poepjes, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Waarom neemt de provincie deze maatregel? Omdat we heel graag willen dat als er een mogelijkheid is dat mensen op natuurreis kunnen schaatsen in onze provincie, dat het dan ook doorgaat. Dus uh, vandaar dat wij een vaarverbod vanaf zaterdagmiddag vijf uur hebben ingesteld. En waar mag dan niet meer worden gevaren? Op de, vooral de secundaire en tertiaire vaarwegen, dus niet de grote ruggengraat zeg maar, van onze vaarwegeninfrastructuur, zoals het Van Haringsmakkanaal tussen Harlingen en Leeuwarden, uh -huh. waar de grote vrachtschepen overheen gaan, maar er nogal wat kleinere vaarwegen waar we er heel veel van hebben, ja, daar is het vanaf uh, zaterdagmiddag thuis even afgelopen met het varen. Ook in de provincie Noord-Holland neemt de schaatskoord toe, zag ik. Het Plassenschap Loostrecht heeft een vaarverbod ingesteld. En zij doen het per direct. Waarom begint u pas vanaf dit weekend? Omdat we naar de weersverwachtingen hebben gekeken. En uh, we zien dat vooral zaterdag in Friesland... Uh, om het wat populair te zeggen, de winter erin klapt. Dat uh, ook overdag uh, onder nul de temperaturen zijn. Ja. Ja, en dat wil je vasthouden. En wat ook belangrijk is, is dat wij ook nogal een uh, provincie zijn... waar ook uh, van de vaarweg gebruik wordt gemaakt door ondernemers, door bedrijven... En die wil je ook de tijd geven om even hun, uh, bedrijf hier, uh, hun bedrijfsvoering hierop aan te kunnen passen. Ja, precies. En, en ja, ik durf het bijna niet te vragen... maar heeft dit nou ook te maken met de aanloop naar een Elfstedentocht... of zit dat er gewoonweg niet in, denkt u? Weet ik niet. Ik ben een gedeputeerde van de provincie, niet een Rajonghoofd. Daar moet u echt andere mensen voor hebben. Uh, ik ben natuurlijk wel een Fries, hè? Dus, ja, nee, uh, dan vraag ik een, het. Uh, Ja, je hebt nou kijk, je merkt dat er een flinke vriesperiode uh, aan zit te komen. Elfstede tochten worden het dan meestal niet. De laatste keer hè, was alweer twee decennia geleden. Maar je ziet wel dat mensen en ook de gasten bij ons in de provincie... heel graag willen schaatsen hier. Uh, dus wij doen er ook alles aan. Ook al hebben wij de wereldsprovincie niet in de hand... Het varen hebben we wel in de hand. En of er nou een Elfstedentocht komt of niet... het is hier gewoon hartstikke gezellig dan op het water. Ja. Op het ijs bedoel ik. Ja, nee, dat snap ik. En u probeert er in ieder geval alles aan te doen. Uh, ja, Mocht het eventueel mogelijk zijn dat het door kan gaan. Uh, bijvoorbeeld ook een Elfmerentocht kan ik me voorstellen. Misschien wel. Ja zeker. En je merkt ook dat dat verwacht wordt he, door onze inwoners van de provincie. Dat zodra dit soort periodes er aankomen, dat wij dan ja, toch maatregelen nemen. Dus het is ook niet onbekend dat als het vriest uh, dat dit soort maatregelen zoals het niet meer mogen varen op die wegen aan de orde is. Het is altijd een beetje een balans zoeken, want ook de bedrijvigheid moet doorgaan. Maar mm. dit is ook een stukje dat bij Friesland of bij Nederland hoort. En ja laten we wel zijn het klinkt een beetje chauvinistisch, maar ja het is wel Friesland. Ja, ja, ja en ik krijg er toch zelf ook wel een beetje kriebels van als ik dat lees. Het heeft heeft u schaatskriebels al? Nou, ja, eerlijk gezegd wel. Ik ben een hele slechte schaatser persoonlijk. Maar ik merk nu het weer dus om te te slaan. Hier ook overdag. Het is wat helderder overdag. Het vriestal uh, aardig. Uh, zelfs al uh, overdag uh, ja, raakt het ijs niet echt uit de sloot. Ik merk dat ik een beetje leuk onrustig word. Goed zo. Hou dat vast. We doen ons best. <laughs> Sieske Voepjes, gedeputeerde van de provincie Friesland. Laboratoria. Oplossingen voor ziekte Doorbraak. Britse onderzoekers van de Universiteit Cambridge hebben een nieuw mechanisme ontdekt. die de ontwikkeling van Parkinson in de hand kan werken. Een teveel aan calcium in de hersenen zou ervoor zorgen dat de werking van bepaalde hersencellen verstoord wordt. zodat deze cellen gemakkelijker afsterven. We gaan erover praten met Bas Bloem, hoogleraar neurologie bij het Radboud UMC. Meneer Bloem, goedemiddag. Goedemiddag. Dit gaat dus over een teveel aan calcium. Ik heb al het begrepen dat eiwitten bepalend zijn bij Parkinson. Hoe zit dat? Nou, dat klopt. Um, eigenlijk weten we nu dat heel veel hersenziekten... zoals de ziekte van Parkinson, maar ook de ziekte van Alzheimer... allemaal te maken hebben met een foutieve opstapeling van eiwitten in zenuwcellen. En dat is giftig voor die zenuwcel. Bij Parkinson gaat het dan om dopaminecellen. En tegelijk is het interessanter dat die eiwitten er natuurlijk niet voor niks zitten. En het eiwit bij de ziekte van Parkinson heet alfasunucline... En wat nou bijzonder is aan het onderzoek uit Cambridge... is dat ze die dopaminecellen in een kweek hebben gebracht... en met een soort supermicroscoop hebben gekeken... naar wat er nou misgaat in die zenuwcellen. En wat je ziet, is dat dat alfa aan de ene kant een hele nuttige functie heeft voor de zenuwcel. Zenuwcellen geleiden op een elektrische manier. Maar als een zenuwcel zijn einde bereikt... moet hij eigenlijk een gaatje, een, een, een spleetje oversteken... om de volgende zenuwcel te bereiken... En dat alfa speelt daarbij een hele belangrijke rol bij de overdracht van de elektrische prikkel van de ene zenuwcel naar de andere. Wat ze ook hebben laten zien is dat als in een gezonde zenuwcel er per ongeluk te veel calcium zit of te veel van dat eiwit alfa dus als die balans is verstoord, dan gaan die alfa eiwitten aan elkaar klonteren. En dat is nou precies wat giftig is voor de zenuwcel. En dan bleek ook inderdaad dat die dopaminecellen eerder doodgingen. Um, dus um, in feite wordt dan um, geconstateerd... dat bij een teveel aan calcium er klontering plaatsvindt? Klopt. Dus als de verhouding tussen de hoeveelheid calcium... en alfasynucline verstoord is. En zelf denk ik dat het eerder ligt aan dat eiwit... wat u zelf al terecht zei. Er zijn bijvoorbeeld genetische afwijkingen bekend... die leiden dat uh, de hoeveelheid alfasynucline in je lichaam verhoogd is. En die mensen hebben een sterk verhoogd risico op het krijgen... Uh -huh. van de ziekte van Parkinson... De vraag is natuurlijk of puur te veel calcium ook de oorzaak van Parkinson kan zijn. Het is wel interessant dat er mensen zijn die calciumblokkers gebruiken. Dat zijn geneesmiddelen die gebruikt worden bijvoorbeeld voor de bestrijding van te hoge bloeddruk. Er zijn een aantal studies geweest die niet helemaal consistent zijn. Die suggereren dat het gebruik van calciumblokkers, dus om een hele andere reden voor een hoge bloeddruk... Ertoe leidt dat je laat een lager risico op Parkinson hebt. Dus dat zou die link ja. met calcium wel kunnen bevestigen. Ja, dat, dat roept toch ook veel vragen op? Want doorgaans wordt calcium gezien als een belangrijke voedingsstof voor de werking van onze hersenen. Maar het kan dus ook uh, te veel zijn. Nee, absoluut. Zeker voor de hersenen is calcium cruciaal. Want die zenuwgeleiding, die elektrische zenuwgeleiding van, van, van zenuwcellen. daar is calcium cruciaal voor. En bovendien hebben mensen met, die één keer de ziekte van Parkinson hebben. calcium heel hard nodig. want... We weten dat onder andere door het gebrek aan bewegen... maar misschien ook de andere factoren. Mensen met Parkinson echt een verhoogd risico hebben op botontkalking. En dat leidt ertoe in combinatie met het verhoogde valrisico... dat ze heel vaak hun heup breken. En gebroken heupen zijn echt heel gevaarlijk... voor mensen met de ziekte van Parkinson. Dus voldoende calciuminname juist om je botten sterk te houden, is hartstikke belangrijk. Blijf even bij ons, euh, meneer Bloem. Euh, want we willen nog eventjes naar het voedingscentrum. Want naar aanleiding van deze studie van Cambridge... komt een aantal Britse media dat we dringend minder melk moeten drinken. Ja, vroegen volgens over is dat nou echt nodig. We hebben contact ook met Astrid Posma-Smeets... senior euh, voedingsdeskundige bij het voedingscentrum. Mevrouw Posma-Smeets, goedemiddag ook. Hallo. Klopt het dat het lichaam abnormaal veel calcium absorbeert... als je veel calciumrijke producten, zoals bijvoorbeeld melk, eh, drinkt? Nou, nee, dat gebeurt uh, niet snel... en zeker niet bij het gebruik van gewone voedingsmiddelen. Ons lichaam is uh, redelijk goed in staat om uh, nou, van allerlei nutriënten... maar ook van calcium de opname wel te reguleren. Um, het enige gevaar dat eigenlijk bestaat... Uh, dat je echt te veel calcium binnen kan krijgen... is bij het gebruik van um, supplementen... of maagzuurneutraliserende tabletten met calciumbicarbonaat. Maar dat is dus echt als je... dus uh, dat zijn en supplementen of specifieke tabletten... Eh, dan bestaat er een risico, eh, als je daar heel veel van gebruikt... dat je echt veel calcium in je lichaam krijgt... maar van gewoon eh, een paar glaasjes melk drinken op een dag... Eh, kan je geen teveel aan calcium binnenkrijgen. Oké, okay. paniek om niks dus eh, bij de Britse media. En hoe zit het met eiwitten en bepaalde risicogroepen? Ik denk bijvoorbeeld aan sporters die eiwitshakes van melkeiwit innemen... Nou ja, ons lichaam is in principe uh, goed in staat om ook grote hoeveelheden eiwitten te verwerken. Dus daar is met, niet voor volwassenen nou niet meteen een risico. Um, en, maar de andere kant daarvan is eigenlijk dat het vaak niet nodig is het gebruik van die shakes. Want het is ook goed mogelijk om met gewone voeding... zoals wij die nu eten... al twee keer zoveel eiwit binnen te krijgen... als je eigenlijk nodig hebt. Oké, okay. nou bedankt mevrouw Posma-Smeets. Terug naar u, uh, meneer Bloem. Bent u vanuit uw expertise als neuroloog het met mevrouw Posma-Smeets eens? Ik ben het volstrekt met haar eens. Ik vind het ook interessant om te zien... hoe die Engelse media dan van een experiment met een celkweek... de link leggen naar minder uh, melkproducten nemen als mens... Ik denk dat die link gelegd is omdat er epidemiologisch wel aanwijzingen zijn... dat in je leven veel melk drinken gepaard gaat... met een iets hoger risico op Parkinson later in je leven. Maar ik denk dat dat helemaal niet vastzit aan calcium... maar dat er misschien hele andere factoren aan verbonden zijn. Klopt het dat Parkinson als ziekte, meneer Bloem, aan een stijging bezig is? Ja, we hebben net in december een artikel gepubliceerd... in JAMA Neurology, een van onze toptijdschriften. Heel veel ziekten nemen... Toe in frequentie. Dat komt omdat we gemiddeld ouder worden. Maar om redenen die we niet heel goed snappen. neemt Parkinson sneller toe dan enige andere ziekte. We hebben dat de Parkinson-pandemie genoemd. Uh -huh. Er komt echt een. Nou, je mag het zeggen. een tsunami aan mensen met Parkinson aan. Die ziekte versnelt harder dan heel veel andere ziekten. En dat is wel iets om je toch zorgen om te maken. En ja, kunnen we wat doen aan. De risico's? Zijn er risicofactoren waar we, dat zit hem dus niet in, zoals we begrepen van mevrouw Bosma-Smeets, de voedingsstoffen die je inneemt? Maar waar zouden we wel wat aan kunnen doen? Nou, het liefste zouden we nu hard bewijs hebben dat je zegt: hé, hey, als ik een risico heb op Parkinson, moet ik dat of dat doen. Dat harde bewijs is er nog niet. We hebben wel aanwijzingen dat onder andere een mediterrane dieet. Gepaard gaat met een lager risico op het laten krijgen van Parkinson... en vooral regelmatig bewegen en sporten. Uh -huh. En dat is gelukkig iets wat mensen zelf in de hand hebben. Um, is denk ik sowieso verstandig voor iedere mensen in Nederland... maar ook als je een hoger risico hebt om later Parkinson te krijgen. Klinkt ook goed, een mediterraan dieet. Dank u wel. Meneer Bloem, hoogleraar neurologie bij het Radboud UMC. En u hoorde ook mevrouw Posma Smeets... zijn voedingsdeskundige bij het Voedingscentrum. En straks hoort u over de strijd bij de Olympische ploegenachtervolgingen. Wat een dag weer in Zuid-Korea. En ons belangrijkste verhaal om vijf uur. Ondernemers die betrokken zijn bij Lelystad Airport zijn not amused. Vindt het niet fijn nu de uitbreiding met een jaar is uitgesteld. En Radio 1. We krijgen natuurlijk eerst het journaal van Mark Hokken. Het Universitair Medisch Centrum in Utrecht... krijgt als eerste ziekenhuis een psychiatrisch verpleegkundige... op de spoedeisende hulp.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 In de rechtbank in Den Bosch is een zitting uitgelopen op een knokpartij. De verdachte van een dodelijke schietpartij zat nog maar net op zijn plek... toen hij werd aangevallen door familieleden van het slachtoffer. De politie ontruimde het gebouw en heeft de nabestaanden de rechtbank uitgezet. En in de dierentuin van het Franse Amnéville zijn deze maand meerdere zeldzame dieren geboren. In een paar dagen tijd werden een witte neushoorn... en drie Bengaalse tijgers geboren. In het wild lopen er minder dan 4000 van die tijgers rond. Mark, dankjewel. We gaan naar het weer. Mark Verhoef, Was het in heel Nederland zo zonnig? Mm, nou, niet overal. In het noorden hebben we wat stapelwolken gehad... en ook wat, uh, wat sluierwolken die overtrokken. En de rest van het land zagen we daar eigenlijk vrijwel niets van. We hadden we inderdaad wat zonnige weer. En ook in Noord-Nederland heeft de zon heus wel van tijd tot tijd geschenen. Ja, maar het voelde wel fris. Um, hoe nou. ontwikkelt zich dat verder? Nou, ja, Eigenlijk de komende dagen verandert er niet zo heel erg veel. We hadden vandaag zo'n 4, 5 graden op de thermometers. Uh, afgelopen nacht heeft het op sommige plaatsen matig gevroren... rond de min 5 en dat gaan we komende nacht weer krijgen. En eigenlijk geldt dat ook voor uh, de, de overgang naar de vrijdag en vrijdag overdag. Misschien dat we laat morgen een klein beetje bewolking zien... in het noorden en oosten van het land. En dat kan vrijdag ook weer gebeuren. Uh, dat is ook wat vochtigere lucht. En dat betekent dat uh, waar de komende nacht de kans op gladheid heel klein is. En dat je naar vrijdag toe misschien een keer wat aanvriezing van vocht krijgt. Dus daar moet je dan even rekening mee houden. Maar verder, eigenlijk de komende dagen weinig verandering. Oké, okay, en het weekend kort nog eventjes? Uh, zaterdag nog steeds overdag, vier of vijf. 5 graden. Zondag gaat de temperatuur nog wat omlaag. En dan komen we wat minder makkelijk boven het vriespunt uit. En ook in de nachten zie je het kwik dan verder dalen. Gaan we dieper de matige vorst in. Misschien wel een keer min 7 of min 8. Ja, goed. Dan gaan we het over een uurtje nog wel even verder over hebben. Over die koude periode die er aankomt. Dankjewel, Marco. Elk uur is die bij ons. Dennis mooi is er elk kwartier met de verkeersinformatie. En er staan nu 40 file's, 175 kilometer bij elkaar opgeteld. Bij Amsterdam loopt het goed vast op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort staat 6 kilometer file... en het staat daar stil. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A10. De A10 West, richting het noorden, is bij de Koentunnel namelijk afgesloten. Wil je richting Zaandam, rijd dan om via de zuidkant van de stad... en de ringweg noord, dus via de Tunnel helemaal. De A12 van Utrecht naar Den Haag, tussen Knoop het Oude Rijn en Woerden kilometer door een ongeluk. De weg is dan wel weer vrij, maar de vertraging is nog wel een half uur. Ongeluk op de A15, richting Nijmegen, tussen Leerdam en Geldermalsen. Ook een half uur vertraging. En datzelfde geldt voor de problemen op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Drechttunnel staat 12 kilometer file. De rechterbuis van de Drechtunnel is dicht vanwege schade aan matrixborden boven de weg. Je kan het beste omrijden. Dat kan via Gorkum. Of je kiest de route langs Willemstad over de A16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 Zoek nu op zetours.nl uw Noorse cruise met Holland-Amerika-Line. Met vertrek vanuit Nederland. Al vanaf 999 euro per persoon. Wat doen leiders over vijf jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe. Het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl slash agile. Voordelige vluchten boekt u vertrouwd op... Vier.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 Olympisch nieuws met Gio Lippens. In Nieuws en Co. Fijn dat u luistert. Zilver en brons bij de ploegenachtervolging... en dus geen dubbel goud, zoals sommigen misschien verwachten. De vrouwen kwamen in de finale tekort tegen Japan. En de mannen legden het al in de halve finale af... tegen de latere Olympisch kampioen Noorwegen. In Gangneung heeft Gio Lippens weer alles van dichtbij gezien. Gio, hoe groot is de kater? Ja, die is best wel groot, want toen ik op de tribune om me heen keek... was er vooral een hele grote verbazing, hè? want de verwachtingen waren inderdaad hoog gespannen. Nou, eerst was er al uh, verbijstering toen de Noren sneller bleken dan onze mannen in de halve finale. Schrale troost trouwens dat die later even gewoon goud pakken, die Noren. En daarna waren de vrouwen in de finale kansloos tegen Japan. Een dubbele teleurstelling dus. Nou, Sebastian Timmerman, van tevoren zei je nog dat er minimaal eenmaal goud moest worden gepakt. Is dit dan een grote tegenvaller? Ja, dat mag je toch wel zeggen, want uh, dit is het onderdeel waarop Nederland negen keer wereldkampioen is in tien edities bij de mannen. Waarop Nederland de laatste twee jaar altijd de wereldtitel behaalde bij de vrouwen. Vier jaar geleden in Sochi, goud voor de mannen, goud voor de vrouwen. Maar nu dus vandaag in Kangneung geen goud, zilver voor de vrouwen brons slechts voor de mannen. Zij gingen eruit tegen Noorwegen in de halve finale. Tuurlijk, de veer brak, de veer in de schaats van Jan Blokhuizen. Die sprong weg meteen al bij de start. En dat scheelt, dat speelt hem wellicht parten. Maar de Noren reden in die halve finale de tweede tijd ooit. En dan kun je toch ook wel zeggen dat de Nederlandse mannenploeg... daar gewoon ook op waarde werd geklopt. De mannen moesten dus genoegen nemen met het rijden van de troostfinale... en verslaan daarin Nieuw-Zeeland, pakken het brons achter Noorwegen... dat in de grote finale om het goud Korea verslaat. Noorwegen pakt daarmee alweer de tweede gouden medaille van dit toernooi... en staan op twee keer goud en één keer brons. De dames wisten wel de finale te bereiken. Na winst in de halve finale op de Amerikanen, die eigenlijk geen partij waren. Amerika pakt trouwens uiteindelijk het brons maar Nederland capituleert in de finale voor het goud voor Japan. Van tevoren waren dat natuurlijk ook de twee grote favorieten... Japan en Nederland de laatste jaren al erg aan elkaar gewaagd. Nu werd dat ook de grote strijd in de finale. Japan begon sterk, Nederland kwam terug... maar in de slotfase is het toch Japan, de ploeg van Johan de Wit... die het goud binnenhaalt. Een mooi einde dus van dit project van Johan de Wit. Hij behaalt de gouden medaille... Het zilver voor Nederland en vooral een zuur gezicht bij Irene Wuest. De emoties zagen we bij de succesvolste Olympiër ooit uit Nederland. Omdat zij besefte met het zilver dat haar Olympische loopbaan ten einde is. Ja, Guillaume, wat een, wat een verschil dan met gisteren. Hè? Toen zagen we die dolle taferelen bij onverwacht brons... Van de shorttrack vrouwen, nu dus twee medailles wel erbij. Maar ja, achteraf in de katekom kan ik me voorstellen, zou er wel eens een groot verschil geweest kunnen zijn met de swift. Ja, geloof maar. Uh, gisteren struikelden de relayvrouwen echt over elkaar. Toen werden de kreten geslaagd van opwinding he, over dat onverwachte brons. Ja, en vanmiddag was er vooral berusting, zowel bij de mannen als de vrouwen. Ze realiseerden zich ook wel dat het er gewoon niet in zat. Dat ze echt op waarde werden geklopt. Nou, Irene Wust, de Olympisch kampioen uh, eerder op dit toernooi, die kwam als een van de eerste het middenterrein af. Nou, en zij was echt wel realistisch hoor, na die verloren finale.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 Ik denk dat ze wel blij zijn. <laughs> dat denk ik ook. Uh, de vrouwen, Gio, konden in elk geval zeggen dat ze pas in de finale sneuvelden. Bij de mannen uh, was dat niet het geval. Die haalden de finale niet eens. Stonden de gezichten daarop onweer? Ja, dat viel eigenlijk wel mee. Ook daar was vooral berusting. Hè? Luister maar naar Sven Kramer. Net als Irene Wüst toont hij zich in ieder geval een waardig verliezer. De enige troost zeg maar, is dan dat je nog kunt zeggen we hebben verloren van de winnaar.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 ja, dat is, uh, dat is gewoon kloten. En dat wil je natuurlijk niet in, uh, in een olympisch halve finale. Dus uh, dat is uh, verder van ideaal. Zonder hadden jullie hem dan gewonnen, denk je, zonder die veer? Dat met die veer? Dat uh, kun je nooit zeggen. En uh, ja, achteraf kun je de koen in de kont kijken natuurlijk. Maar we hebben er niks aan. Ja, het is ook mooi wonen uh, achteraf. Het doel op die is in ieder geval niet gehaald. Want dan had er minimaal één keer goud gehaald moeten worden. Wat vindt de bondscoach daarvan, Geo? Ja, er is er maar eentje die dat kan weten. En dat is de bondscoach zelf natuurlijk. Hè? Dus we vroegen het aan Geert Kuiper. Ja, treurig. Ja, je hoopt op meer, hè. dat is duidelijk. Uh, uh, uh, we proberen elke wedstrijd die we hier rijden... proberen voor de hoogste prijs te gaan. En dan, uh, ja, dan is een tweede en een derde plaats zijn. Natuurlijk dan uh, de teleurstellingen uh, eigenlijk. Maar wel verklaarbaar? Ja, ze zijn wel verklaarbaar. Tuurlijk, kan ook wel vrede mee hebben. Het is niet anders. Hè. Het is topsport en, uh, en de, de masjes zijn klein. Goed, buiten het schaatsen hadden we geen Nederlanders in actie vandaag. Maar er vielen wel wat beslissingen in andere sporten. Neem ons eens mee uh, naar deze Olympische dag hier. Nou ja, naar het ijshockey bijvoorbeeld. Daar zijn de Amerikaanse ijshockeymannen uitgeschakeld. Dat is toch echt een grote sensatie. Want het is een groot land natuurlijk op dat gebied. Ze werden in de kwartfinales uitgeschakeld door Tsjechië. Het was ook einde verhaal. En dat was al net zo sensationeel voor de Canadese curlingvrouwen. Die overleefden gewoon de groepsfase van het toernooi niet. Als je bedenkt dat sinds de invoering van curling voor vrouwen die Canada altijd op het podium heeft gestaan op de Olympische Spelen. Nu dus absoluut niet. En er was skiën de afdaling. De Italiaanse skiester Sofia Goggia, die veroverde daar het goud. Uh, zij was sneller dan Ragnield Mowinkel uit Noorwegen. En Lindsey Von, de superster van het skiën, die pakte brons. En na afloop gaf Von bij NBC een emotionele interview. Ze was heel blij met brons, maar ze vindt het toch zwaar... dat het haar laatste Olympische afdaling was. Het was leuk, maar... It's sad, this is my last downhill. I wish I could keep going, you know? Um, I have so much fun. I love what I do. Um, My body just can't, No, probably can't take another four years, but I don't know. I'm just, I'm proud. Nou, Vons stopt binnenkort met skiën, want ze heeft grote knieproblemen. Vandaar die emotie. Ze pakte in Vancouver acht jaar geleden goud op de afdaling. In Sochi was ze er vanwege een blessure niet bij. En hier in Pyeongchang slaagde ze dus niet in om goud te winnen. Dus ik kan me het voorstellen dat ze erg geëmotioneerd is. Ja, zeker. Hey, uh, wat gebeurt er morgen? Waar moeten we op letten? Nou, we gaan weer shortrekken. De schaatsers hier op de ijsbaan die hebben weer een dag zonder competitie. Het is de laatste dag van het shorttrack-toernooi... met de 500 meter bij de mannen, de 1000 meter bij de vrouwen... en de relay van de mannen. Nou, op die 500 meter twee Nederlanders. Daan Breusma en Dylan Hogewerf. En op de 1000 meter drie Nederlandse vrouwen. Lara van Ruiven, Suzanne Schulting en Yara van Kerkhoff. Geen Shinky Knecht dus, hè, dat weten we. Die werd gisteren uitgeschakeld in de heat. En het shorttrack in de hal hiernaast... begint morgenochtend om 11 uur. We gaan het horen. Dankjewel, je Gio. De verkeersinformatie heeft u van ons te goed nog. Dit mooi. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat het uh, ja, zo goed als stil... tussen Knoppen en aansluiting met de A10 bij Westpoort... over 6 kilometer. Heeft te maken met een ongeluk op de A10 bij de Koentunnel. Richting het noorden is er dan weer één tunnelbuis open. Maar om die file weg te krijgen, dat gaat nog wel even duren daar. A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen tussen Leerdam en Geldermalsen. Drie kwartier vertraging door een ongeluk. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dat blijft de hele avondspits een knelpunt bij Dordrecht. Want tot half zeven blijft de rechtertunnelbuis van de drechtunnel dicht. Er dus staat uh, 12 kilometer file vanaf Hoek. Je kan beter omrijden via Gorkum of over de A29. Nieuws en Co. Het is kwart voor vijf. De Nieuws en Co. bestaat vandaag voor het stadhuis van Herugelwaard. Veel gemeenten proberen burgers bij de lokale politiek te betrekken. Zeker in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen. En hier is dat niet anders? Sterker nog, daar zijn inwoners twee jaar geleden al eens gevraagd... om hun politieke ideeën te delen met de gemeenteraad. Nadia Moussaïd, we hebben het vorige half uur wel even gekeken naar wat voor ideeën dat waren. Wat is er terechtgekomen van de plannen? Je zei net al, er zijn vorige keer twee jaar geleden zijn er 300 burgers geselecteerd. Uiteindelijk zijn daar tien plannen uitgerold. En van die tien plannen is er één plan afgerond. Dat is om het stadsharts te verbeteren. En twee plannen zijn nog steeds in werking, zogezegd. Dat is het Veilig Verkeer Forum. En een servicepunt voor vrijwilligers. De burgemeester is ook aangeschoven in de bus. Bent u tevreden over deze resultaten? Ja, ja en nee. Uh, want je wil altijd meer, ja. maar um, de, de dingen die er gerealiseerd zijn... dat zijn wel hele mooie resultaten. En die zijn ook echt ook vanuit de bevolking bedacht... en voor een groot deel ook op hun kracht gerealiseerd. Ja, ja in, in die zin, maar het moet nog beter, nog meer. Ja, wat mij betreft is het nooit genoeg. Dus ik, ik, ik, ik wil graag beter. Ja. Oké. Okay. Uh, Klaas, we hebben jou net nog niet gehoord. Jij, uh, Klaas Wever, jij hebt de social winkel wilde jij graag opzetten. Ja. Dat is helaas niet gerealiseerd. Ben jij ook tevreden over het initiatief... om burgers en politiek dichter bij elkaar te brengen? Uh, wel wel uh, positief over het idee. Uh, we hebben het idee ook in een buurgemeente... Broek op uh, gestart. En uh, laten zien dat het heel goed werkt. Dus, dus dan heb je het over de social winkel? Ja, okay, de sociale ja. winkel. En de uh, sociale winkel uh, zouden we ook graag in Heergewaard uh, willen starten. Er zijn uh, in Broek op nog steeds heel veel mensen... die daar komen vragen wanneer we ook een keer in Heergewaard uh, dit gaan starten. En we wachten de mogelijkheden af die we hier hopen te krijgen... En maar, en, maar vorige keer ben jij dus ook al met het initiatief gekomen. Ja. Je, waarom is het toen niet doorgegaan? Uh, we, hadden toen, we waren onderdeel van het innovatieplatform en ook de H300. H3, dat is, ik ken niemand. Oh, dat, dat, is, een, dat is gewoon uh, dit initiatief eigenlijk om ideeën op te Heer Hugo burgers. Waard 300. 300 ja, mensen 300 in nou, Dank je. Ja. En uh, die, daar uh, rolde uh, Sociale Winkel ook als een van de ideeën... waar dan initiatieven vanuit de bevolking niet zouden wegwaaien... maar uh, zouden kunnen wortelen... Uh, uh, waar mensen er steeds naartoe zouden kunnen gaan om weer met nieuwe ideeën te komen, aan te sluiten. Ja. Uh, zodat dingen en, van... en waarom is dat toen niet gerealiseerd? Waarom is het niet gelukt? Uh, ja, we, we konden toen in Bloek dankzij een ondernemer starten. Mm -hmm. uh, nou goed, we, we zijn ook meteen daarin gesprongen. Binnen vijf weken zijn we daar gestart. Uh, zonder een cent, uh, met allemaal spullen die we hier ja, en daar... Maar nu krijgen. heb je het over een andere gemeente. Ja. Nu raak ik even in de war. Dus de de, dat gaat over een andere ja. gemeente. Ja. Maar ja, de vraag is, waarom is het hier en hier in Hugo Waard niet gelukt? Uh, omdat we op zoek waren naar een uh, plek. Uh, ja. We hebben met het winkelcentrum Middenwaard uh, gesproken. Uh, die wilden wel meewerken, maar we zeiden ook... Om, om zoiets te starten heb je toch... Uh, Kapitaal nodig. Ja, toch ja. even wat financiering nodig. Ja. Aha, en daardoor is het niet gelukt. Nog um, niet, nog niet gelukt. Ja, is, is dit... Uh, u, u wilt nog meer plannen, hè? Uh, de burgemeester. Het, het moet, er moet nog meer komen. Is dit een manier om de kloof tussen de burger en de politiek te verkleinen? Nou ja, ja, ik vind, ja, we hebben, er zitten nog wat andere mensen bij. Die gaan misschien ook zo over, te, over hun ideeën vertellen. Ik vind dat we echt goud in de handen hebben. Wat is dat goud dan? Nou ja, al, al die ideeën van mensen. Dat is natuurlijk. Een gemeenteraad, daar zitten 31 mensen in. Ja. Dat, dat is ook al 31 keer ideeën. Ja. Maar in de samenleving bestaat hier uit 57.000 mensen. En die hebben allemaal de behoefte om hun omgeving beter te maken. Te maken, mooier te maken fijner te maken om te leven. En daar zie je hier allemaal voorbeelden van. Dus ja, wat mij betreft kan het niet genoeg zijn. Ja. En moeten we als gemeente leren daar steeds beter op in te spelen. Maar is, is dit uh, de manier, want dit, dit is dus twee jaar geleden gebeurd... toen zijn ja. er 300 uh, burgers geselecteerd. Dus uh, ja. willekeurig. Op die manier heb je een, een, wat meer een doorsnee van de, van de gemeente. Ja, klopt. Um, en daar rollen dan tien plannen uit. Nou ja, we hebben nu gehoord wat er gerealiseerd is. Ja. Is dit de manier om de kloof te verkleinen tussen de nou, ja. burger en de politiek? Het is een manier, want er zijn volgens mij veel meer manieren. En je ziet in heel veel gemeenten heel veel manieren ontstaan. Maar H300, hè, wat we net even uitgelegd hebben, dat is zo'n manier. Ja. En daar leren we ook weer van hoe het nog beter kan. En nu gaan we naar de verkiezingen toe. We hebben nu ook een bewonersagenda opgesteld. Zodat de inwoners van Heergewaard ook hun eigen ideeën naar voren kunnen brengen. Dus we, we zoeken heel erg... Dit is weer erg... een nieuwe, nieuwe formulering. Ja, ja nieuwe, nieuwe manieren zijn er ja. ook. andere manieren. Karin, ervaar ja. jij, we hoorden jou net ook al, Karin... En jouw plan heeft het ook niet gehaald om... Nee. om meer te doen nee. voor de pubers. Ja. Uh, nou, misschien kun je wat op die bewonersagenda ja. dit keer zetten. Ja, en dan dat dat, dat is zelfs vond. al zo aan het gebeuren. Ja. Ja. Um, maar merk jij dat er een afstand is tussen de politiek en de burger? Ja. Ik Hoe vind, merk je dat? Nou, Ik vind überhaupt dat Heerengrad nog steeds een, een dorp is. Ja, je mag het geen dorp meer noemen. Want ze gaat worden te groot voor een dorp, maar ik vind het ook geen stad. En um, daardoor denk ik dat het gewoon de afstand te groot is. Ik, ja, nou, ik, ik ken ook niemand uit de gemeenteraad bijvoorbeeld. En ik woon hier echt al mijn hele leven. En uh -huh. ik, ik ja, ontmoet nu de, de nieuwe burgemeester. Onze vorige burgemeester. Ja, Die zit naast hem op de bank. Ja. <laughs> <laughs> Onze vorige burgemeester die heb ik uh, meerdere keren wel ontmoet. Om, ook mee, omdat hij natuurlijk al veel langer er is als meneer Blassé. En... Maar dat zeg ik... ik ik ken echt niemand uit. En ik, ik ja. zit niet opgesloten in mijn huis. Dus ja. ik denk wel dat het. Ja. Ik ga even de, op... andere, de andere mensen vragen. Uh, Karin van Nim. Nee, daar, jij, Karin. Uh, Marita Zwemmer, jij bent van de Bruisend Stadshart. Hè, een van die plannen die dus doorgegaan is om, ja. om meer uh, voor, de, voor het centrum te doen. Ervaar jij een kloof tussen, uh, tussen de burger nou, en de politiek hier in Hugelbaart. Uh, wat betreft Bruisend Stadshart, het, het, uh, wij hadden ten eerste een heel bruisend groepje. We, waren heel, <laughs> met, we hadden creatieve ideeën. En we vonden dat er groen aangebracht moest worden. En een half jaar later stond er groen. Ja. Dus, dus jullie, uh, jullie ervaren geen kloof dus. Nou, we <lacht> hadden uh, nog meer goede ideeën. We zijn naar de manager gegaan van Middenwaard, het winkel, grote winkelcentrum in Herengewaard. En die uh, ontving ons ook heel blij. En uh, we hadden bijvoorbeeld de bewegwijzering in Middenwaard moest verbeterd worden. Nou, dat is gebeurd. Ja. Maar jullie plannen zijn dus allemaal gelukt eigenlijk. Ja, gratis parkeren, gevoel, gratis zijn... parkeren. Ja, nou, gratis zeiden parkeren zeiden we... gevraagd. Het is aanmerkelijk verlaagd in de prijs. Ja. ja. En uh, nou, het groen is meer. Op de boulevard staan bankjes die er eerder niet stonden. Dus nu kun je meer fietsrekken. Heb ik klinkt Allemaal heel goed gebeurd. <laughs> ik, ik, ik ga even naar een van andere uh, bewoners. Roel de Jonge, jij bent van het uh, initiatief uh, uh, van het verkeersforum. Klopt. Uh, dat loopt nu ook nog steeds? Hè? Dat loopt nu. We hebben dat ook zo opgezet. Omdat we zeiden. Er blijft altijd een lijst met verkeerspunten. Die, die onveilig zijn. Uh, kloof met de gemeenteraad. Ja, Eerlijk gezegd. Wij hebben niet zoveel te maken met de gemeenteraad. Die gaat niet, zich niet bemoeien. Met, met uh, waar borden neergezet worden. Wij hebben een hele goede samenwerking. Met de ambtenaren die daarover gaan. Ja. En dan dus, hebben we ook... dus jullie ervaren ook geen kloof? Nee. Maar is het nu zo, want, want Klaas, heeft, Klaas en Karen hebben hun plan niet voor elkaar gekregen. Uh, is, het, is het iets dat, dat misschien... Ja, hoezo lukt het deze andere burgers nope. wel? Want ik hoor ook, uh, Marita, jullie kunnen yeah. een plan presenteren met maquettes. Het klinkt niet heel erg... Uh, dan heb je er verstand van, zeg maar. Een maquette is wat een architect maakt. <laughs> Hoe, nou, is dit wel eerlijke comp competitie? Ja, ja, maar we, we waren wel enthousiast. Ja, we vielen en wel op. Het was allemaal heel eerlijk. Ja. We hebben uh, tafeltjes in, in het gemeentehuis gehad. Iedere groep kreeg een tafel. En daarop kon iedere groep zich presenteren. Okay. En Dus dan is het maar net aan hoe de groep ligt. Okay. Maar we waren, we waren zeer bruisend. We waren zeer bruisend. We hadden nog een heel goed idee. Ja, dat gaan we niet allemaal behandelen. Even. Maar ja, ja, ik ga nu naar de burgemeester. Nee, en dat, uh, ik wou zeggen, onderschat niet hoeveel kennis er aanwezig is in de samenleving. Want je zegt zo'n maquette. Dat, dat doen mensen. Ze gewoon. Als ze nou ja, als ze, als ze, dat doen mensen ja, gewoon. Ja, dat is echt waar. Dat heb ik, ik kan het niet hoor. Ik zit er nee, op maar op jij niet, luiden. maar je buurman weer wel. Ja. Of je, ik denk ook nou ja. dat het ermee te maken heeft dat uh, het, het voorstel wat je hebt gedaan, bijvoorbeeld, zoals dat ik vond, vond en vind eigenlijk nog steeds dat er meer gedaan moet worden voor pubers, als het de top 10 niet heeft gehaald, verlies je ook misschien wel wat interesse verder. En ja. ga je er ook niet, niet verder. Want ja, het gebeurt toch ja. weer niet. Want eigenlijk is het zo nadat... Uh, even snel gereken, om 23 jaar geleden ongeveer... Uh, er een schietpartij is geweest bij de discotheek. Is de discotheek dicht gegaan. Is steeds ja. meer uitgaansleven dicht gegaan. Ja, nu is er niet genoeg vind jij inderdaad. Maar, nou maar, nou, maar ja. ik, wil, ik moet ja. een beetje gaan afronden. Want ja. uh, wat hebben jullie nu geleerd van die vorige editie? Nou, Hoe, wat dat je is dit precies keer beter een punt. He, dat als je niet in de top 10 terecht bent gekomen... dat dat dan wat verwatert Dat vinden wij ook een punt. Want... Je hebt één minuut nog om nu... Oké. Okay. Nou ja, we hebben, beter, dus. Okay, dus hebben we nu bedacht dat er een bewonersagenda is... waar we juist ook weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen... en waar we met name ook de jonge mensen in Gewaard hebben uitgenodigd om hun ideeën te ventileren. Want we zien dat jongeren minder gevoel hebben bij de lokale politiek... en ook bij de landelijke politiek. En wij willen juist dat jongeren ook hun stempel kunnen drukken op de stap, stad. Dus ik ben het met je eens dat je... Ja, dus dat jong, je de... jongeren meer betrekken? En haar voorbeeld, wat we net hebben gehad... Mm -hmm. dat heeft nu ook een prijs gewonnen van 1500 euro... om weer meer activiteiten... Uh, voor jongeren op te zetten. Maar dus dat is niet ga... het voorbeeld van Karen zelf. Want nee, nee, het nee, maar nee. dat is wel het verlengde van <laughs> okay, het Wel het verlengde. Goed, nou, we gaan het allemaal meemaken. En de stad te, wordt te echt van, van iedereen op die manier. Ik uh, ga het meemaken. We gaan het meemaken. <laughs> Goed, hartstikke bedankt. En succes allemaal. Oké, okay, ja. dankjewel. Ja, de nieuws en co bus staat uh, elke dag weer op een andere plek. Dus mocht u ideeën hebben voor onze bus, mail ons dan eventjes naar uh, nieuwsenco.nos.nl En straks. Met 1 à 5. De KLM is zwaar ontstemd. Ondernemers zijn not amused. Toch is die uitbreiding van Lelystad Airport met een jaar uitgesteld. Leidt uitstel misschien ook tot afstel. Straks meer. Roelof de Vries. In gesprek met drie gasten die iets met elkaar gemeen hebben. Vissermannen bijvoorbeeld. Of uh, privédetectives.